De politie zoekt ook vannacht door naar de vermiste jongen van 15 uit Schiedam. Abdullah Masmahor is doof en autistisch en liep vrijdag zonder jas weg van huis. Gistermiddag werd door de politie een amber alert uitgegeven. De begeleidster van Abdullah zegt dat hij het verstand heeft van een kleuter... en van oude spullen houdt, zoals verroeste wasmachines. Mensen in de omgeving van Schiedam worden daarom opgeroepen... tuinhuisjes of kelderboxen te controleren. Op sociale media is ophef ontstaan over een incident... bij een programma op 538 ruim twee weken geleden. Tijdens een live-optreden van zangeres Maan kwam een striker binnen. De zangeres van 20 zong met haar ogen dicht. Toen ze die weer opende, zag ze ineens de naakte man voor zich staan. Op de radio moest ze gelijk huilen. Zanger Tim Knol heeft op Twitter opgeroepen... tot een boycott van 538 vanwege het incident. En Maan is vanmiddag om 12 uur weer te gast bij 538... De zender en de zangeres zullen dan reageren op het incident. De bitcoin heeft voor het eerst mensen miljardair gemaakt. Twee Amerikaanse tweelingbroers investeerden vier jaar geleden zo'n 11 miljoen dollar in de digitale munt. Het geld kwam uit een schikking met Facebook-oprichter Mark Zuckerberg. De broers hadden hem aangeklaagd. Ze claimden dat Zuckerberg met hun idee over een sociaal netwerk aan de haal was gegaan. En toen de boers in 2013 geld staken in de bitcoin, was die zo'n 120 dollar waard. Nu is dat bijna 12.000 dollar. Het weer nog in de kustprovincies kan een bui vallen. Het koelt af na 2 tot 6 graden. Morgen een enkele bui, maar ook af en toe zon. En vrij zacht met 6 tot lokaal 10 graden. Dit was het NOS. -shop. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. stood up I'm trying my play. The bad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 This time I think you better keep your distance Say, say it loud, we're to you Is on forward. Bam!